Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Den Haag stroomt vol met mensen die op deze Prinsjesdag... de Koninklijke Stoet langs willen zien komen. Om tien voor één vertrekt die stoet bij Paleis Noordeinde. Dan rijden koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar de Ridderzaal... waar de koning de troonrede zal uitspreken. Bij het paleis staan al uren honderden mensen te wachten. En ook op de tribunes op het Lange Voorhout... en achter de dranghekken langs de route hebben velen al een plek gevonden. Veel politiebureaus zijn sinds 11 uur dicht. Tot vanmiddag drie uur voeren de bonden actie voor een betere CAO. In die tijd kijken de politiemensen naar de beelden van Prinsjesdag... om te horen of het kabinet meer geld uittrekt voor politiepersoneel. In Den Haag wordt niet actie gevoerd om het verloop van Prinsjesdag niet te verstoren. Komende dagen zijn daar wel acties. Dan willen duizenden politiemensen een aantal ministeries blokkeren. De PO-raad verwacht problemen met het onderwijs voor asielkinderen die naar Nederland komen. De koepelorganisatie zegt dat de basisscholen niet zijn voorbereid op de grote toestroom die wordt verwacht. Zo hebben docenten te weinig ervaring met kinderen die de taal niet spreken en zijn kinderen soms getraumatiseerd. De raad pleit voor een regisseur, zodat landelijke organisaties beter met elkaar gaan samenwerken. In Hongarije zijn sinds middernacht zeker 16 vluchtelingen gearresteerd... omdat ze illegaal de grens zijn overgestoken vanuit Servië. Het zijn negen Syriërs en zeven Afghanen. Vlak voor middernacht werd het vier meter hoge hek... dat langs de grens met Servië is geplaatst... nog geopend om de laatste groep migranten binnen te laten. Vluchtelingen die geen asielaanvraag hebben gedaan in Servië... en die nu toch nog de grens oversteken... riskeren een gevangenisstraf van drie jaar. Het weer vooral in het westen en noordwesten buien met een kleine kans op onweer. Het is een graad of 16. Aan zee staat een harde wind, soms even stormachtig. Vanavond en vannacht nemen de buiigheid en wind geleidelijk af. Morgen veel bewolking en regen en het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files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 Naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, zon. Zee. Zomer. Ja. De zomer. Hè? Laat de zomer maar weg. <laughs> de zomer is er niet meer. Nee, die oh. zomer dat is, uh, is vertrokken hoor. Dat is uh, over en uit. Ja. Ik had winter mal winterjas al vandaag. Tjong, eh, jongen. Het gaat stormen ook, dames en heren. In Den Haag worden de, de, de hoedjes allemaal met duct tape vastgeplakt, heb ik me gehoord. En uh, die. die, die, die uh. Maar ja, u kunt beter naar dit programma luisteren, hoor. dan hoor je al die ellende niet zo. Dat, het wordt dan niks. Worden toch bestolen. Dus wat dat betreft uh, kan je maar beter gewoon uh, hier luisteren. Het is veel gezelliger. Ja. Toch? Ja. hoort oh, de imka nog eens. En mij. En, en lekkere muziek en zo. En... Uh, en, en uh, het is droog hier, ook dat nog. Je hoeft niet in de wind te staan. Nou, wat vind je dan nog mooier? CFM Lunch, dat wil luncht op deze dinsdag. Het is vandaag uh, de 14e, toch? Of is het de 15e? Vijf... De 15e alweer? Ja. Fuu, he. gaat het hard, zeg. Als het maar... de 14e zou zijn, zou het pas de tweede dinsdag zijn. He? Oh ja, dat is waar ook. Ja. Ja, <laughs> dat klopt. Goh, wie jij hè. Ben Jij slim? <laughs> Had ik niet eens al gedacht. Ik las vanmorgen trouwens nog een prachtige volkswijsheid... dames en heren. Let, let u daarop. Noteer hem vooral, want hij is erg belangrijk... dat u dat goed weet. Belangrijke volkswijsheid... als het hard regent in september... dan valt kerstmis in december. Ja. En het huwelijk, dames en heren... dat is ook nog een leuke wijsheid. De, de spreuk van de dag, hè. Het huwelijk... dat is een situatie waarbij je problemen... samen oplost die je anders niet zou hebben. Nou, dan de levenswijsheden weer. Uh, ik zit er altijd morgens even te kijken op Facebook, heeft er nog van die levenswijsheden op Bijna elke dag kom ik er wel eentje tegen hoor. Ja. Zo had God bij mijn geboorte. Uh, gaf je mij bij geboorte twee keuzes: een, een, een, een fantastisch geheugen of een, of een held in bed. Daar weet ik wel niet meer wat ik zeg wel. Schepen. Ja, het is niet anders. Maar goed, het is CMVM-lunch. Imca is er ook en dat is gezellig. En uh, Imca gaat straks het nieuws voor u uh, voorlezen. Voordragen, en uh, had ik gezegd: voordragen gaat het helemaal. En uh, de bioscoopagenda, kwart overeen doen we die. Ja. Hè? kwart ja. overeen. één? Ja, ja, ja kwart want overeen. het uh, was een beetje moeilijk, geloof ik. Ja, dat is. Uh, ja, nou, wat films. Uh, uit de bioscoop gehaald door oh. een maatschappij die failliet is. Dus oh, die fiets. Dat verandert het een beetje. Ja, ja dat verandert het een beetje. Goed, nou, uh, u krijgt de actuele informatie om kwart over één... bij de bioscoopagenda. Want die doen we tegenwoordig op dinsdag. Hè? Ja, vroeger al het op woensdag, maar nu op dinsdag. Ja, zo gaat het. Nou, zullen we dan maar een muziekje draaien? Ja, doe maar. Zal ik het doen? Ja. Oké. Okay. Ja. Wouter Hammel.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 Okay. Down, despite all your friends Van een aantal maanden geleden alweer. En uh, het liedje dat heet Beautiful Misfits. Ja, en zo voor zou het programma niet zijn. als we niet, natuurlijk, ook weer de aller, aller, aller, aller snelste en allernieuwste platen voor u hebben. Voor een vrijdag al een nieuwe zingel van Anouk, Anouk, natuurlijk. En uh, die hoort u straks ook nog, trouwens. Die komt ook vandaag weer langs, natuurlijk. Maar ik heb nog een andere nieuwe voor u, jawel! Bij een landelijk radio is dit de topzong op dit moment. Ik had hem nog niet gehoord. Ik hoorde hem vanmorgen voor het eerst. Ik vond hem wel leuk eigenlijk. Dus ik ga hem voor u draaien. Guus Meijers en zijn nieuwe single. En die heet Dankjewel. Nou, graag gedaan Guus. Dat ene moment, het hoogtepunt van elk feest, Als de echo nog klinkt de kaart op dit En Net als je voelt dat het mooi is geweest. Verdwijnt voor altijd vliegen vlucht als je blijft dromen, komen dagen en nachten voor je weet vanzelf weer terug. Single en heet, dankjewel. Nou, oké, okay, graag gedaan. 3 in 1, 1. En vandaag Dave Barry. Jawel. 3-in-1, prachtige, leuke 3-in-1. Helemaal terug naar uh, de 60s Natuurlijk, waar hoe je dat nog tegenwoordig? Ja, bijna nergens meer. Nee, dat is, uh, is nooit meer zo. De ja, enige radiostation wat nog eens wat uit de 60s draait... regelmatig, dat is uit de Ether gehaald. Dus uh, ja, dat kan je alleen nog maar via uh, DAB en via je computer... en weet ik het allemaal niet uh, beluisteren, maar in de Ether. Dus, ik heb het over Radio 5 natuurlijk. Maar goed, hem. Het, uh, wij doen het nog. We draaien ze gewoon nog lekker, die uh, oudjes. En ook de nieuwe. Alles dwars om elkaar. En uh, wat u dus hoorde, was achter een volgens. I'm gonna take you there. Uh, <coughs> Singeltje uit 1966 ongeveer. Daarvoor: uh, This Strange Effect. Of nee, daarna. sinds This Strange Effect. En dan hebben we geschreven door Ray Davis van de Kings. En uh, waarmee de heer Barry, uh, Dave Barry, toen in 65 het Knokken Songfestival won. En dat festival, dat was een landenwedstrijd in Knokken. En er werd ook regelmatig geknokt. Ja, het was altijd wel een rel, of weet ik veel, daar uh, aanwezig. En als laatste nummer, een nummer dat ook bekend is, eigenlijk geschreven is, dacht ik, door Bobby Goldsboro. Die het ook opnam. En uh, Dave Barry maakte er een cover van Little Things. En zo hoorde u dus deze prachtige artiest Dave Barry. Nog eens een keertje terug op CFM Zandvoort. Johooo! En u luistert ook nog steeds naar Zandvoort Lunch. En eh, ik heb nog eh, twee plaatjes voor u voordat eh, onze UMK het nieuws gaat lezen. En eh, eerst maar eens even deze. New Anouk Yo Dominique Kreet, zou ik willen zeggen. Lekkere plaat hoor. Anouk in het Nederlands notabene. Dat had ze ook nog nooit eerder gedaan. Die vrouw blijft gewoon verrassen af en toe. Heerlijk. Ik vind het lekker. Ja, heerlijk. Dominique, het gaat. Het is, een, het is een, een, een... Ja, een ode aan haar huidige liefje. Ja. ja. Ik word gek als ik je met die andere wijven zie. Ja, dat zou ik ook hebben. Tja. maar ja, ik heb het niet hoor. Nee. Hé, hey, uh, dit zou ik een nieuwe... U weet natuurlijk dat Keith Richard van de Stones met, uh, allemaal de, met een nieuw album komt, de 25e. Dit is er ook van: Love Over Judas, uh, 11 september gepubliceerd. Who's gonna me tight? Now that she's gone, I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 Wasn't the best girl. But she brought happiness into my world, and now I'm a prisoner of loneliness. Overdo. Now that my love is overdue, now that my love is overdue, I just don't know what to do, honey. Stop making me. is van de Stones. Dat, ja. Maar hij komt met een nieuwe solo-album... sinds een aantal jaren. 25 september officieel... Maar er wordt al vrij veel prijs gegeven hoor. Want er staan al nummer 5, 6 staat al op Spotify. Dus daar kun je het ook uh, terugluisteren. Onder andere Rob the Blind. Die komt straks ook nog. Want dat vind ik zo'n mooi liedje. Die ga ik straks ook nog even draaien. En uh, Trouble natuurlijk. Amnesia is er ook eentje van. En dit is de nieuwste die uh, gepubliceerd is. En die ook op dat album staat. Uh, Love Overdue. Nieuwe single. Nou single, nee. Het is gewoon een track. Nieuwe album van Keith Richards. Nieuws bij ZRM Zandvoort met Imka Drommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van 15 september 2015. In een woning in de Atjeestraat in Haarlem is dinsdagochtend brand uitgebroken. Daarbij zijn twee katten overleden. Een van de buren kwam rond half acht de straat ingereden om aan zijn nieuwe woning te werken... en rook toen een sterke brandlucht. Via de trampoline van zijn kinderen in de achtertuin zag hij vervolgens... dat er verderop in de straat veel rook uit een woning kwam... Vervolgens is er naar de woning gegaan om de bewoner te waarschuwen. Via het huis naast de brandende woning... zagen ze dat er een fikse brand aan de achterkant van de woning woedde. Uiteindelijk kregen ze de bewoner, die aan de voorkant sliep, wakker... waarna deze ook naar buiten kwam. Binnen de kortste tijd kwam er ook veel rook uit de voorkant van de woning. Brandweermannen zijn de woning ingegaan om het vuur te blussen. Tijdens de bluswerkzaamheden zijn twee katten uit de woning gehaald... Brandweermannen hebben de katten nog geprobeerd te redden... door ze zuurstof toe te dienen en koel te maken met water. Maar dit was helaas te vergeefs en de katten zijn overleden. Met een grote overdrukventilator is de rook uit de woning geblazen. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. De straat was tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten voor publiek. Politiebureaus en afdelingen in het hele land zijn dinsdag... vandaag op dinsdag, enkele uren dicht. Dus ook het politiebureau in Haarlem. Agenten leggen van 11 uur tot 3 uur s middags het werk neer. Volgens politiebond ACP is de actie bedoeld om duidelijk te maken... hoe boos politiemedewerkers zijn over het uitblijven van een fatsoenlijke nieuwe cao. De politie komt alleen in actie voor noodhulp. De politie in Den Haag werkt wel gewoon. Op verzoek van de achterban hebben de bonden besloten... de troonrede, de rit met de gouden koets... en de presentatie van de miljoenennota ongemoeid te laten. Politiemensen voeren al maanden actie voor een betere cao. Een loonsverhoging die volgens het kabinet ruim 5% bedraagt, wijzen ze af. In de verhoging zit volgens de bonden geld dat anders voor pensioenen zou zijn gebruikt. Ze noemen dat een sigaar uit eigen doos. Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september staat er weer een geweldig evenement op de agenda van het circuitpark Zandvoort: het ADAC Zandvoort Masters Weekend. En u kunt er gratis bij zijn. Onderdeel van dit weekend is de 25e edities van de Masters of Formule 3. De opleidingsklasse voor coureurs van het grote werk, oftewel de Formule 1. In het weekend komen niet alleen de beste Formule 3, coure Formule 3 coureurs in actie... maar er valt ook volop supercar en GT-spektakel uh, GT's te beleven. Een rijkelijk gevuld autosportprogramma waar u gratis bij aanwezig kunt zijn. Wat moet u, in, moet u doen om in het bezit te komen van gratis duinkaarten voor dit evenement... Op de site van www.cpznl, dus het circuitpark Zandvoort, kunt u naar een speciale pagina waar een persoonlijke barcode kunt downloaden. Op deze website staat hoe u verder moet handelen. www.cpz.nl Een 23-jarige Haarlemmer is dinsdagochtend opgepakt in de, uh, op de Valeriuslaan in Driehuis omdat hij inbrekersgereedschap bij zich had. Rond vijf over half twee vanmorgen kreeg de politie de melding dat de man op een fiets veel aandacht had voor een geparkeerde auto op de Valeriuslaan. Op basis van het opgegeven signalement trof de politie de man aan in de directe omgeving. Hij breek inbrekersgereedschap bij zich te hebben. De politie nam het gereedschap in beslag. De man werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. André van Duin koopt dit jaar de eerste kinderpostzegels. Hij doet dat volgende week dinsdag 22 september... aan de voordeur van zijn huis in Amsterdam. Van Duin geeft daarmee het startzijn voor de kinderpostzegelactie. De dag daarna, op woensdag 23 september... gaan duizenden kinderen uit groep 7 en 8 op pad om zegels te verkopen. Voor kinderen door kinderen is dit jaar het thema van de kinderpostzegelactie. Vorig jaar haalden de kinderen met de verkoop van de postzegels en kaarten... 9,1 miljoen euro op. A-films haalt alle films terug die het bedrijf in de bioscopen heeft draaien. Het zijn acht films, waaronder de kinderfilm Apenstreken die in tientallen bioscopen draait. Dat meldt H.P. de tijd. Het bedrijf vroeg maandag uitstel van, aan, vroeg uitstel van betaling aan. Andere films die per direct uit het aanbod worden gehaald... zijn onder meer Bellen, De Reunie en De Surprise. U hoort straks welke gevolgen dit heeft voor het Circus Zandvoort bioscoopagenda. Dit was de regionale nieuws. Dan volgt nu het weerbericht of geen weer? Zomer of hardje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het wordt een onstuimige dag, met vanmiddag vooral aan de kustprovincies... en rond het IJsselmeer een harde tot stormachtige wind... met kans op zware windstoten van 70 tot 80 km per uur. Vanmiddag trekken over de noordwestelijke helft van het land buien met vooral aan zee kans op onweer. In de westelijke provincies, maar ook rond het IJsselmeer en in delen van Friesland... kan het hard waaien en is er kans op zware windstoten. Direct aan zee staat de stormachtige wind. Verder landinwaarts schijnt af en toe de zon en blijft de neerslag beperkt tot een enkele bui. In het binnenland staat een vlagere, vlagerige, vrij krachtige zuidwestenwind. Op de meeste plaatsen wordt het 16 tot 17 graden. Vanavond neemt de wind in de eerste uren af en wordt het minder omstuimig. De buien trekken noordwaarts en verdwijnen in de tweede helft van de avond. Vannacht neemt de wolking vanuit het zuiden toe en daarna gaat het licht regenen. Morgen trekt veel bewolking over het land en op de meeste plaatsen verloopt de dag grijs. Daarbij kan het langere tijd regenen en in de avond is er kans op onweer. De temperatuur stijgt naar zo'n 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidoosten. Donderdag gaat het opnieuw hard waaien met in de kustgebieden kans op zware windstoten van 75 km per uur. Af en toe breekt de zon door, maar er trekken ook een paar buien over het land. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Vrijdag staat er minder wind blijft wisselvallig met zo nu en dan een bui en tussendoor zon. Aan de temperatuur verandert weinig. In het weekend valt hooguit een lokale lichte bui en laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur met 18 graden is vrij gematigd. Dit was het weerbericht voor 15 september.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 Swingende, swingende imka in de studio. <lacht> de, een van haar favoriete platen, Barry White. En dat, dat brengt me trouwens op een idee voor, een, uh, voor iets nieuws wat, wat, ik, wat ik ga doen, of wat we gaan doen. Maar dat uh, zou ik, ik vertellen. Eerst deze plaat. Phoenix. Dit is van Velsen. Phoenix, lekkere plaat hoor. Hé, hey Royus, niet meer oud, alles lekker dwars door elkaar. En kom ineens op een hartstikke leuk idee. Gaan we ja, uitvoeren vanaf morgen? Gaan we dat doen? <kalk> Ik hoop dat Sarah er ook al meedoet. En dat uh, gaat in uh, vijf dagen lang, gaan we dat dus doen. Na het nieuws van uh, het Regio Nieuws, en heren, een nieuw onderdeel. En dat is het liedje van de Sidekick. Ja, <laughs> ja. dus uh, dat betekent dat we uh, dus twee keer in de uitzending... mag de Sidekick haar favoriete plaat laten horen. Ja, hoe vind je die? He? Vind je dat geen leuk ja, idee? Geweldig. Ja, leuk idee. Ja, ja. Dus straks om, om uh, half twee mag je er weer in uitkiezen. Als we hem hebben. En ja. dat geldt morgen voor Angela natuurlijk. En uh, donderdag weer voor Dolly. En uh, vrijdag voor Toet. Dus uh, Charolt, let je op! Maar, uh, iedereen dat weet. Dus het liedje van de Sidekick gaan we dus doen elke, uh, elke dag, van maandag tot en met vrijdag, uh, na het, uh, het regio nieuws. Dan hebben ze keurig alles voorgelezen. En dan krijgen ze als cadeautje een liedje. Ah. Ja, liever. Ja, ja, Vind dat nou niet vreselijk leuk voor mij? Ja, ik heel ja. aardig van je. Ja, ik kom samen ineens op dat idee. De na aanleiding van die Barry White plaat van jou. Ik denk, dat is leuk. <laughs> dus uh, de, de dames, ga er maar vast over nadenken wat jullie willen. Want uh, de, we gaan dat elke dag doen. Ik hoop dat Charles dus luistert dat hij het ook even doet. Dus het liedje van de sidekick. Elke, elke uh, dag, dus werkdag, in Zandvoort luncht. Na het regio -nieuws van half één en half twee. Dus twee, twee keer je dat? Ja geweldig. Weet je, weet je nou wat je om half twee gaat doen ik doe Nou ik ben weegschaal dus ik twijfel tussen je een paar. Je twijfel? Oké. Okay. <laughs> nou ik, ik hoor het wel. Je, als je het maar op tijd zegt. Ja ja ja. Want anders moet ik het op het laatste moment nog gaan opzoeken. Dan wordt het een, dan wordt het een drama denk ik. Uh, ja. Dat is niet de bedoeling. Nee dat is ja. niet de bedoeling. <laughs> nou hoor ik weer even niks. Waarom hoor ik nou weer niet? Dat weet ik ook niet. Nou nu hoor ik wel wat. En dat is ook goed.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 De nieuwe single van YouTube, Song for Someone. It is Matcom. Don't worry. lekker de dans muziek met kan. Ik kon ze vorige week nog uh, live zien bij uh, Umberto. En dit is uh, Babyface. We've got love. Laatste nummer voor het nieuws van 1 uur van de NOS. Uh, ja, precies. 12 uur 59 en 17, 18, 19, 20 seconden. Nah, Zometeen het nieuws van 1 uur. Tot aan de andere kant met een leuke conferentie. Tot zo.